Een rechter zou zich 6 augustus over het uitleveringsverzoek... van de Verenigde Staten buigen. Dat is nu verplaatst naar maart 2013... omdat bij huiszoekingen fouten zijn gemaakt. De strafbare feiten waren niet goed omschreven... en ook had de FBI geen data van de computer van Dotcom mogen kopiëren. De overheid betaalt mee aan een megastal die veel meer dieren krijgt... dan het maximum dat staatssecretaris Bleker heeft voorgesteld...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 De dieren hebben op het strand bij de Grande Rivière aan de noordkant van Trinidad, een belangrijke nestplaats. Daar komen veel toeristen op af. Een hotel aan het strand had te maken met de steeds veranderende stroming van de rivier... en daarom moesten graafmachines de rivier uitdiepen. Natuurbeschermers op Trinidad zeggen dat de machines veel te ruw te werk zijn gegaan. Zo'n 20.000 eieren van lederschildpadden werden platgewalst. Ook veel jonge dieren werden voor de ogen van de toeristen gedood.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 Welkom in het tweede uur van Dit is de Nacht. Ik moet er altijd uh, ja, een beetje glimlachen. Ik, ik, luister, ik weet dat er heel veel PVV-stemmers ook luisteren... s'nachts uh, naar dit programma. En die bellen meestal niet, maar die meden altijd. En uh, dat gaat dan vaak in uh, zeer genuanceerde taal. Ik uh, noem er eentje. Goedenacht aan jou, Nederland moet potdicht. Moslims komen niet naar ons land voor onze manier van denken... niet voor onze cultuur, doch alleen om onze euro's te pinnen. En zo uh, gaat het nog even door... Uh, en niemand anders heeft uh, complimenten voor het uh, actuele onderwerp. Maar allochtonen zijn voor mij en mijn kinderen baneninpikkers en woningbezetters. Nou, dat, uh, dat gaat toch altijd vaak over Terwijl ik denk, als je dan zo'n heftige mening hebt, bel dan eventjes. Dan, uh, dan kunnen we daar uh, ook nog even uh, wat kritisch over van gedachten wisselen. Dus uh, bij deze uitnodiging. Maar waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, is of er Eurofielen luisteren. Ja, misschien kent u het woord wel. Dat is altijd hoe die politici worden genoemd. Die uh, neem een is de jager van de CDA die Europa met, uh, met hand en tand uh, verdedigt. Uh, zijn die er ook? Mensen die gewoon eens even kunnen uitleggen... ...verdachten uh, waarom het toch allemaal wel goed voor ons is. En ondanks al die ingewikkelde afspraken en ondanks al dat gedoe in Brussel... ...en ondanks dat er zoveel geld gaat naar die Zuid-Europese landen, dat het allemaal beter is. Dat, dat hoop ik eigenlijk, want wat ik nu uh, bij iedereen hoor is toch wel een soort van twijfel erover. Dus als u zo iemand bent die, die dat even haarfijn en niet al te moeilijk uit kan leggen, bel dan eventjes naar, naar dit programma 0800-1121. Of uh, mail even, dat mag natuurlijk ook uh, wellicht met een telefoon. Maar dan kan ik u even bellen. Voordat we met elkaar verder praten. Uh, trouwens, als u gewoon een mening heeft, mag u ook weer bellen. 0800-1121. Voordat we verder praten, gaan we luisteren naar Solomon Burke met Nothing's Impossible uit 2010. Impossible. Choose your dreams and make them come true. Nothing, nothing is impossible. Things is impossible. Misschien ook wel de Europese Unie niet. Uh, Frank, goedenacht. Hallo, Renschen. Jij hebt een, een mening over het onderwerp. Zoals velen. En die ga jij met ons delen vannacht. Vertel. Met mij, ja. Nou ja, goed. Uh, jij vroeg naar Eurofielen. Ja. Goed. Het prototype inderdaad, denk ik, van de Eurofiel... <coughs> is bijvoorbeeld... Kees Jan de Jager of Jan Kees de Jager. Ja, He? klopt. Goed. We kunnen geen van allen in de toekomst kijken. Dus een potentiële eurofiel ben ik wel. Oké. Okay. Jij noemde, uh, voor, jij noemde net het woord twijfel. Ja. Het, uh, uh, het, uh, hoe zeg je dat nou? Uh, wat mij bijgebleven is, een paar weken geleden las ik in de krant dat de financieel deskundige, de financiële financiële experts van diverse partijen hier in het land, mm -hmm. op het punt staan de partij te verlaten toen bekroop mij een bepaalde angst, want toen dacht ik bij mezelf zou het van hun van hun kant onmacht zijn of onkunde, of weten ze het niet meer toen dacht ik bij mezelf als zij het niet weten laat staan de burger punt 1, ja. zeer verontrustend dus hè? ja als zelfs de mensen die er verstand van moeten hebben, het dan niet meer snappen? Ja, bijvoorbeeld. Uh, of niet meer weten. Ja. Of de verantwoording niet meer durven dragen. Ja. Of de verantwoording niet meer durven nemen. Zoals de financieel expert, bijvoorbeeld. Van de SP. Ja. Die gaat ook vertrekken. Oké. Okay. Punt 2. Ja. Ik denk zelf dat een weg terug niet meer mogelijk is. Waarom? Uh, we zijn een eind of, uh, op, op weg. Jij noemde, en jij noemt regelmatig, en of dat juist is, weet ik niet, maar jij noemt regelmatig de, het woord Europese Unie. Ja. Ik dacht zelf, maar het kan zijn dat ik verkeerd zit, dat de Europese Unie meer landen behelst als alleen de landen van de eurozone en de eurolanden. Oké. Okay. Volgens mij zitten er de, bij de Europese Unie, dacht ik, ook landen die nog niet de euro als munteenheid hebben. Ja, toch? Dacht ik, hè? Ja, volgens mij. Ik ben het meteen even aan het uitzoeken. Ja, dat dacht ik hoor. Ik twijfel ook een beetje. De euro. 17 lidstaten zijn daar. 17 ja, van precies. de. Wat is het van de 27? Maar we, juist, we hebben 27 landen in de Europese Unie. Ja. Maar de eurozone zijn er wel 17, dacht ik. Dat klopt. Het is een heel verschil, hè? Zeker. Maar andere woorden, daar is dus ook nog een heel proces. Goed, waarom zou ik een eurofiel zijn? Ik, ben, ik zou eurofiel kunnen zijn... Ja. ...omdat ik denk, en wat heel belangrijk is... ...onze concurrentiepositie ten aanzien van Amerika... ...daardoor veel beter zal worden. Punt één. Ja. Ik denk namelijk dat er geen weg meer terug is om onze economie... Dus te regenereren. Ja. Op dit punt door samen één vuist te ballen. Althans, dat, pro dat te proberen. Ja. Ik denk ook dat we dus niet meer terug kunnen. Waarom? Um, kijk, we hebben er met z'n allen, denk ik, denk ik, zei ik er steeds bij, want ik ken de waarheid ook niet. Maar het lijkt mij dat we er met z'n allen en de banken voorop een zootje van gemaakt hebben. Nou kan het dus niet zo zijn, vind ik, dat ieder land voor zich, dus zonder potentieel supranationaal gezag, het kan dus niet zo zijn, denk ik, dat ieder land voor zich in de toekomst zijn eigen begroting gaat doen. Terwijl men naar eigen dunken maar uit zou geven en uit blijft geven, dus met andere woorden een groot begrotingstekort creëert en daarmee op termijn een grote staatsschuld. Ja. Ik vind zelf, dit moet ophouden dan lijkt mij dat het ofwel linksom is, ofwel rechtsom. Maar andere woorden, dan denk ik, en we zijn op die weg... die we zelf mede gecreëerd hebben... om dus uh, van bovenaf, min of meer, geregeerd en gedelegeerd te worden. Mm -hmm. Want ik vind, en ik voor mezelf vind dat normaal... dat er dus toezicht komt, en dat gaat binnenkort gebeuren... dat weet jij ook, denk ik, dat nieuws is onlangs in de wereld gekomen... Via een zogenaamde bankenunie. Ja. Toch? Die er voor het eind van het jaar moet zijn. Die er voor het eind van het jaar moet zijn. Ja. Ik denk dus dat er, een, dat er heel een verantwoorde boekhouding is in het groot. Ja. Want anders blijft het toch een zootje. Anders gaat toch ieder land, denk ik, voor zich. En dan praat ik even, of probeer ik even te, te reduceren, te herleiden. Hm. naar micro-economisch niveau. Een, een klein huishouden. Ja. Maar dan zou het toch kunnen blijven dat landen veel meer uitgeven naar eigen dunken als dat er binnenkomt. Ja, maar vol, kijk, volgens mij is daar iedereen het wel mee eens... Hè, dat, dat, dat landen eh, niet, niet meer een uh, grotere staatsschuld op moeten bouwen. Ja. E, en, en is dat ook niet waar mensen echt tegen zijn? Maar is het wel eh, dat, dat bijvoorbeeld Europa vanuit Brussel ons oplegt... Hè, zoals een eerdere beller zei, eh, dat, dat opeens de eh, sociale voorzieningen eh, moeten worden aangepast... Ik heb Piet gehoord en ik, ben het, ik kan me helemaal vinden in wat Piet zegt. Inderdaad. Ja. Maar het is ook helaas zo. Uh, we zullen onze honden moeten lekken. En ik denk dat het dus, uh, ja, we zijn toch op die. Inderdaad. Ik denk dat iedere voor, zoals Johan Kruijvert al zei, hè, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Kijk. En het zal absoluut nadelen hebben. Maar ik denk op termijn, investeren in de toekomst, ik denk dat op termijn het toch voordelen, voordelen zal hebben. Is, is het een zure appel waar we nu doorheen moeten? Jij zegt het zelf. We moeten door, door, doorheen. Ja. Dan moeten we doorheen. Nou ja, want ik heb, welke, ik, ik heb zelf een beetje, als ik bijvoorbeeld Geert Wilders hoor... Ik, ik ben op zich open mind, dus ik zou nog best willen denken... Hey, wat zou dat ons opleveren om uit... Maar het klinkt gewoon niet als een plausibel verhaal om daaruit te gaan. Het klinkt gewoon als, als onmogelijk. Nou ja, wat Geert Wilders hierin zegt, die had absoluut ook goede punten. Ik vind dat het dus uh, gelul in de ruimte is. Ja. Want wij zijn nooit in staat om met onze eigen munt munteenheid, wat dan de gulden zou worden, om onszelf te bestieren. Nou ja, dat, dat, wa dat waren we wel natuurlijk ooit. Wat zei je? Dat waren we wel. Zegt hij dan, nou, dan hè? zeg je iets. Dan ja. zeg je iets. Toen Griekenland nog de drachmen had, ging het ook veel beter. Ja. Maar ja, maar ja, dat, ja dat is natuurlijk de vraag, want dat, dat is een beetje, hè, dat, dat vind ik nou altijd lastig. Je weet nooit hoe het was gegaan als, als ze niet naar de euro waren gegaan. Misschien was met de drach, die economie nu ook wel helemaal in elkaar gestort. Ja, ja, maar goed, zo is het gelopen, hè? Ja. En we zullen dus moeten je denk ik, met de riemen die we hebben. En, en, en mij lijkt heel goed het verstand gebruiken en vooral niet in paniek raken. Nee, maar dat is wel wat veel mensen doen, toch? En Uit angst dan kiezen van, nou, laten we dan maar zo snel mogelijk ons eruit trekken, want ons geld wordt opgeslurpt en de macht verdwijnt. Angst, is wel, angst bedoven... is wel een grote speler in het, in het stemgedrag, denk ik, voor deze verkiezingen. Nou ja, ik denk dat je dat heel voorzichtig en, en, en keurig netjes zegt, met de nodige terughoudendheid. Ik wil jou vragen, welke mensen bedoel je daarmee, die, die waarvan angst uh, hun meester maakt? Nou, welke mensen bedoel je... Dat zijn eigenlijk alle mensen die stemmen, denk ik, op partijen die, die tegen deelname van Nederland aan de Europese Unie zijn. Dus, dus ja. die ervoor zijn om, om daar uit te stappen. Nou ja, ik denk dat het het hoofd is. Want ik denk dat Nederland dan in een ravijn terechtkomt. Ja. Bovendien lijkt mij ook uh, dat uh, ook al zou Geert Wilders veel zetels halen, dan lijkt mij het toch geen haalbare kaart om niet te tijd te integreren in een potentiële Europese Unie. Nee. Wij kunnen ook al zou Wilders hier de overwinning, nou overwinning, al zou hij dus, uh, hoe zeg je dat? Een, een, een, een meerderheid. De, regering, de Regeringsbevoegdheid krijgen. Ja, ja. ...dan nog lijkt het mij onmogelijk... ...om buiten de Europese Unie te blijven te zijn altijd. Ja. Want we, we moeten mee in de grote maalstroom. Bovendien, ja. Duitsland als laatste, als laatste. Duitsland, hè, waar hm. veel op gemopperd wordt. En er wordt een historisch besef bij gehaald. Van toen en toen en toen. En zou die kant weer niet uitgaan... Hè, ...toen Duitsland zoveel geld gegeven heeft, et cetera. Ja. Ik denk... Duitsland doet veel op financieel gebied. Economisch is het een grootmacht geworden. Ja. Is het dan normaal dat Duitsland bepaalde eisen stelt, ook aan ons en alle andere landen die zij steunen? Ja, ja dat is natuurlijk een van de grote discussies. Hoe, hoe zijn de machtsverhoudingen uiteindelijk precies geregeld? Geld is macht, hè? jij weet het. Zeker. Geld dus is macht, hè? Ja, dus dan zou je zeggen de grote landen hebben meer macht. Ik denk niet dat er sprake is van machtsmisbruik. Daarvoor hopen we dat we een goed functionerend Europees parlement krijgen. Daar geloof ik ook in. Ik hoorde daar eerder in de uitzending iemand zeggen ja, maar de Europees parlement daar. Daar wordt dus ook democratisch gestemd. Okay. Maar wel natuurlijk op een hoger, ik noem het supranationaal niveau. Ja. Ja, dus niet... De kleine dingen kunnen wij echt best zelf regelen. Ja. En dat zullen we ook wel mogen. Hey, hoe, hoe, wat vind je van het punt? Volgens mij was dat ook een punt van Piet. Van, die was ook op zich wel voor, me. die zegt het vertrouwen is er gewoon niet. En, en dat wordt ook niet groot genoeg om, om met elkaar politiek samen te blijven werken. Juist uh, door, door bedoel, dat soort bedoel, onzichtbare lagen waar burgers niet zoveel invloed op hebben. Voor hun gevoel. Piet, ja, ja. Bedoel Piet nou Europees gezien of nationaal gezien? Europees. Europees. Ja. Nou, als, als jij het aan mij vraagt. Ik voel me geen Europeaan. Ik voel me Nederlander. Ja. Ik zal er ook moeite mee hebben. Ik denk wel dat het zo moet. De, het is de tijdsgeest die aan het veranderen is. Het leven is constant onderhevig aan veranderingen. Aan ontwikkelingen, zo noem ik het zelf. Mm -hmm. En ik denk dat die ontwikkelingen niet meer tegen te houden zijn. Het tegenovergestelde, dat is juist het paradox. Voor zover je het een paradox kunt noemen. Toen jij dit thema begon, toen dacht ik meteen... Het andere uiteinde aan de USSR. Ja. In het verleden. Mm -hmm. De Unie van Socialistische Sovjetrepublieken. Ja. Het tegenovergestelde is daar aan de gang geweest. Zij waren een Unie en omdat het orgaan te log werd om te besturen is het uiteengevallen in afzonderlijke staten. Ja. Wij zijn op weg naar het tegenovergestelde. Dus de toekomst denk ik is heel onzeker. Ja. Nou zijn we natuurlijk wel hebben we hele andere uitgangspunten en waarden dan, dan de USSR. Maar, ja, eh, economisch gezien zeer zeker. Ja. Toen, ja. Maar het is wel inderdaad, mensen hebben wel het gevoel dat dat op een gegeven moment uit, uit elkaar kan klappen of zo. Dat... dat gevoel heb ik eerlijk gezegd ook. Ik voel ook geen vertrouwen. En ja. waarom? Omdat ik voel, denk ik, dat de, de politici zo langzamerhand met de handen in hun haar zitten. Ja. En het fijne ook niet weten. Nee. Ik, ik vraag het iedereen, uh, Frank, je hoeft het niet te zeggen, maar uh, waar stem je op uh, 12 september? Ik ben een partij van de arbeidsman. Okay. Die Dan die mag je die... vragen. Die ik Samenzen. ben CDA-man geweest in het verleden. Ja. ja, ja, hoe kun je die overgang maken? Nou. Geleidelijk aan ben ik door de oorzaken binnen de Rooms-Katholieke Kerk, et cetera. En een socialistisch hart natuurlijk. Ik ben, voel me altijd so sociaal geëngageerd. Mm -hmm. Ben ik toch, uh, ja, geleidelijk aan... Partij van de arbeidman geworden. Oké, okay. ook met het nieuwe CDA van Buma Keizer. Ik noem ze maar even CDA alle van? twee. Van Buma en Keizer. Ik, ik noem ze maar even alle twee. Buma en zijn ja, running maar mate. Buma en Keizer, Mona Keizer. Uh, ik voel me meer verwant met uh, Diederik Samson. Oké. Okay. Ja. ja. En ik... ik denk ook, het is minder links natuurlijk als de SP, want ik denk dat de SP hier weinig voet aan de grond krijgt. Als zij het voor het zeggen hebben, waarom denk ik dat? Zij zullen dan geld moeten gaan halen bij de mensen met de grotere inkomens, de publieke omroep, et cetera. Eh, et cetera. Ik ja. denk dat veel mensen dat helemaal niet fijn vinden. Nee. Maar andere woorden, ik denk dat het voor onze economie dan ook niet goed zal zijn. Nee. En de PvdA Want heeft een eindelijk... beter plan. Sorry? En de PvdA heeft een beter plan. Minder links, denk ik. Oké. Okay. Minder links. Minder extreem. Ja. Lijkt uh, mij, hè? Ja, dat is waar. Ik, ik vind zelf Samson ook wel. Uh, ik, voor mijn gevoel is hij iets genuanceerder dan Emil Roemer. Ja, dat gevoel heb ik dus ook. Ja. Al wat ik gezegd heb, zeg ik wel onder voorbehoud natuurlijk. Hè? Ja. Want ik heb de wijsheid niet in pak. maar zo denk ik er momenteel dus wel over. Ja. Ik vind wel dat je heel wat, wat heb jij. Uh, werk jij nog of niet? Ik werk nog, ja. W wat is jouw baan, uh, nieuwsgierigheid? Ik, ik, ik ga er niet in details in, maar ik zit in de weloofverlening. Oké. Okay. Ik vind je, ja. je je zou ook nog dominee kunnen worden, want je praat zo ook altijd in punten. In punten? Ja, hij zegt punt 1. En dan komt er een helder standpunt en dan punt 2. En dan, zo, zo deed mijn dominee dat altijd. <laughs> nou, bij jullie zit het in een familie, dacht ik. Oh, is dat zo? Da ja, oké. Okay, uh... in, in de EO-familie bedoel je dan, denk ik, hè? Sorry? In de EO-familie bedoel je dan, of niet? In de, nou ja, ik zal, niet in de, ik zal het in... Nou ja, goed, laat ik het zo zeggen. Ik ken enkele dominees, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik ga niet in detail treden, maar uh... oh, okay. jij klinkt lekker. Oh, nou, dankjewel. <laughs> Goed zo. Frank, dank voor, jou, uh, voor, jou, uh, voor jouw fijne bijdrage aan dit programma vannacht. En bedankt voor het luisteren. Hè? En uh, graag, graag tot de volgende keer. Goed zo, bedankt. Oké, okay, doeg. Dag. Toen ik net uh, vroeg om een, uh, een eurofiel, toen uh, belde ook Melanie naar dit programma. Als uh, toch eerste vrouw volgens mij vannacht. Goeie nacht Melanie. Oh, is het echt zo? Ben ik de eerste vrouw? Ja, die zijn toch altijd oh. weer in de minderheid. Oh, oh, kop, maar ik val er ook helemaal net in, hoor, allemaal. Ja, nou, dat geeft helemaal niks. Dus ik heb het al het voorverhalen allemaal niet gehoord. Maar eigenlijk, de laatste spreker heeft al eigenlijk... waarvoor ik bel eigenlijk al een beetje ingevuld, hoor. Oh, wow, hè? Dat is jammer. Ja, echt. Dus ik heb daar niet zoveel je te wel... Ik heb niets meer te bellen. zeggen. Be begin maar eens met wat je nog wakker doet om acht uh, voor half vier. Nee, joh, Ik lig net in bed. Net in bed? Ja, ik lig net in bed. Waarom zo laat? Ja, ja, even zitten kaart, hè. Even gezellig. Oh, oké. Okay. En, en wel kaartspel? Klaar voor Jas? Nee, duizenden. Duizenden? Mm -hmm. Hoe gaat dat ook alweer? Nou, oké, een beetje rummikup. Ja? Nou, daar lijkt het een beetje op. Laten we het maar zo houden. Oké. Okay. <laughs> maar in ieder geval, ik had zoiets van, uh, ja, die vragen. Ik denk dat het gewoon, ja, Jan en de pet weten het toch allemaal niet. Nee. Ik, zeg, ik bedoel, als ik naar uh, vragen te kijken en ik bedoel, ze weten het zelf niet naar. Nee. In de Kamer. Dus hoe moeten wij dan, dan weten? Wij weten niet van de in en de outs. Ja. Dus wij hebben gewoon te weinig informatie aan wat dan nou werkelijk goed voor ons is. Ja, ja dat klopt. Ik ik, ik was bij. Uh, uh, ik heb bij een programma knevel van de brink. Ja? Ik was daar een tijdje, moest ik daar uh, zeg maar, aflopen, mocht ik de tafelgast nog even interviewen voor de, voor de website van Keneve van der Brink. En toen sprak ik uh, een aantal keer met Ewald Engelen. Dat is een of andere man die uh, veel verstand heeft van financiën. En dat ging dan over dat ESF, hè, dat Europese noodfonds. Ja. En, en ik zei ook van ja, weet je, je hebt misschien wel een goed verhaal over waarom dat allemaal nodig is. Maar niemand begrijpt het. het is, dat het, bedoel ik. Het is zo ingewikkeld. Het is te ingewikkeld. Ja, wat ik ook gevaarlijk vind, want het maakt dus dat mensen die heel erg kunnen inspelen op, op angst... En, uh, en, Juist. en die hebben het allemaal heel makkelijk. Juist. Voor mijn idee. En dat is wat ons allemaal voorgescholden wordt. Het ligt er maar aan welke partij je luistert. Ja. De een zegt ja, het is goed voor ons. De andere partij zegt nee, het is niet goed voor ons. Ja. Dus hoe moeten wij als Jan met de pet het weten wat nou goed voor ons is? Ja. En, en, en hoe, hoe doe jij dat dan als, als Jan niet met de pet... Nou, ik moet van een uitkering leven. Ja. Nou, ik. Maar weet je, wat ik ook eigenlijk nog een beetje eigenlijk wil zeggen is. Nou. Van is aan ons gevraagd of wij die euro wilden. Uh, het is ook door onze strot gedraaid gedaan. Natuurlijk, ik weet. We kregen een gratis pakketje om ons, uh, om ons ja. blij te maken. Ja, zeker. <laughs> om ons lekker zoet te houden. Dat okay, vind nog heel goed. <laughs> ik bedoel, ik heb ik, ik het nooit gewild, die euro. Oh nee. Nee, echt nooit. Er als... werd gezegd van, ja, maar als je op vakantie gaat, is zo makkelijk. Want... Ja, dat is toch wel oh, zo? Ik ga nooit op vakantie, dus dat is helemaal geen pluspunt voor mij. Oh. Nee, maar snap je? Ik bedoel, het is ons door onze strot gedauwd. Ja, maar... Toen al. Maar als, als, als, als, om maar even in jouw termen te blijven jammer met de pet, kon je toch toen ook niet denken dat het slecht was? Want ja, weten wij veel. Nee, maar ik had toen als er iets van, ja, maar ik wil gewoon... Ik merkte al heel snel, want ik, ik woonde toen nog in Haarlem... En toen heb ik nou, haar om de dag pas nog ooit een, een, een, een, een, een uh, ingezonden brief gestuurd. Omdat ik van een bepaalde uitkering moest leven. En, en door de euromaat niks gewoon, dat ik niet meer uitkwam in de week. Ja. En er werd eerst, en klachten waren er al, maar toen zeiden dus die hoge heren. Ja, maar wij moesten daar nog aan wennen. Okay. Wij gingen daar niet goed mee om. En later moesten ze toch bekennen van ja, nou, ja, ze hadden dat toch een beetje verkeerd eerder. De dingen waren ook duurder geworden. Ja, toch Snap wel. Het was toen al heel duidelijk. Ja. Spreek ik over dat het net de euro uit was. Ja. Toen was het al niet gunstig voor ons. En, en wordt het nu allemaal nog veel erger voor jou, idee? Ja, natuurlijk. Het eind is nog lang, lang niet in zicht hoor. Nee. Ik, al, ik hoorde vanavond ook uh, op, op het nieuws dat, dat er steeds meer mensen in, in de problemen komen dat ze hun rekeningen niet kunnen betalen. Ja, ik hoor het ook, ja. Ja, ik bedoel, wij worden er echt niet beter van, hoor. Nee. En, en of het nou goed is, goed is om erin te blijven of niet... nou, ik denk dat wij daar echt geen mening over kunnen hebben... omdat we gewoon niet weten hoe het allemaal precies zit. Maar ja, we moeten toch stemmen. Ja, nou, <laughs> ik ga de partij voor de ouderen stemmen. Ja, echt waar. Ja, ja. Nee, dat meen je niet echt wel. Ja, een frisse wind door de zaken. <laughs> maar dat is toch een hartstikke kleine speler? Ja maar, dit, ja, maar daarom ga ik ook stemmen in Europa. Dat er meer mensen dat gaan doen, dat het een beetje grotere business wordt. Maar, en, en waarom dan? Alleen omdat ze voor de, Want hoe, hoe oud ben je zelf? Ik word 60. Dus Kijk. het is inderdaad nou, een partij van mijn leeftijd. Ja, het is de 50 plus uh, net, de Ja, ja. ja. Nou, ik heb al de Partij van de Arbeid gestemd. Ik heb al eens GroenLinks gestemd. Nou ja, ja zo ziet je. Al, maar... Diekje, diekje, die maar is dit dan gewoon Partij voor de Ouderen Oh, dat zou goed zijn want ze zeggen dat ze voor de ouderen zijn, of heb je ook echt naar het partijprogramma gekeken? Nee, ja, maar die komen voor de ouderen op, want die krijgen het steeds slechter. En, en nu wordt het steeds beter als zij het aan de het macht zijn. Dat hoop ik dan maar. Ja, ja dat is net zoals jij stent op de partij die in de hoop dat het ook beter voor jou is, toch? Ja, ja zo simpel is het wel uiteindelijk. Ja, iedereen stent op de partij waarvan die denkt, nee, dat, die komt in mijn straatje, die zorgt voor mij. Ja. Nou, en ik ga nou maar eens even voor die oude partij stemmen en hoop dat het dan beter wordt voor, de, voor ons. Ik ben benieuwd. Wie is die partijleider eigenlijk? Ik weet het helemaal niet. Oh, ik zou het ook eigenlijk niet weten, nee. hoor. <laughs> Wat maakt het ook ja. uit, hè, Melanie? Nee, als ze het maar beter voor mij Precies. maken. Als je maar kan duizenden af en toe, dan... Uh, ja, dat hoop ik maar. Uit. Is het leven maar e Mag ik ze even gek gekke vragen? Waarom zit je eigenlijk in de uitkering? Uh, ik ben een paar jaar geleden ben ik 100% afge afgekeurd vanwege psychische problemen. Oké. Okay. Dus dat is niet prettig, maar ja. Nee. Ik doe wel vrijwilligerswerk, zodat ik nog wat voor de maatschappij terug doe. Oh ja, wat doe je dan? Ik, uh, ik ben verhuisd naar Groningen. Ja. In een klein stadje, uh, uit huizen. Mm -hmm. En tegenover mij zit uh, Novo, dat is een uh, dagcentrum voor. Uh, uh, ook uh, verstandelijk gehandicapten en uh, ook voor uh, mensen die dat nodig hebben in een zoos gebeuren, zeg maar. Ja. En daar help ik dan drie dus dagdelen. Oh, wat leuk. Kleine. Ja, maar dan heb ik altijd zoiets van, je doet dan wat terug, hè? Weet je wel? Dan uh, ja. voor je geld wat je krijgt van de nou. uh, maatschappij. Dat vind ik een mooi idee. Ja, toch? Het is wel een end weg hoor. Ik was, vandaag was ik in Friesland. Ik moest daar ja? even iets, uh, iets doen. Man, man, man, man, wat een eindrijder is dat ook. Ja, ja ik, ik kom uit Haarlem. Ja. En als mijn familie hier moet komen, nou, ze denken echt uh, nog vijf minuten verder. Dan val ik van de, de aarde af. Precies. <lacht> ja, we denken ze allemaal. Dat zei die vrouw waar ik vanmiddag moest zijn. Die zei het ook, die had familie in Middelburg. En die woonde zelf ja. in Dokkum. Nou, dan heb je het niet zo goed uh, uit. <lacht> ja. Nou, maar ik vind niet echt dat er allemaal zo over denken. Want ze moeten niet allemaal deze kant op komen. Nee, dat is waar. zou veel te druk worden. <lacht> zo is dat. <lacht> hey, Melanie, ik voel het gezellig hè, om even met je te kletsen. Hey, succes met je uitzendingen. Dankjewel. Slaap lekker. Hey, hoi, hoi. Ja, doeg. Dat was Melanie die ook een mening had over Europa. En houdt van duizenden. Ik, ik, ik ken het spelletje niet, maar misschien dat ik er na mijn vijftigste nog eens naartoe toe kom. We, gaan nog even, we hebben nog ongeveer een half uurtje nog om erover door te praten. Maar ik heb even behoefte aan ook even lekker wat muziek. Misschien ligt u al ook, ook wel in uw bed. Misschien bent u onderweg en denkt u, nou ik heb nou al genoeg gehoord even over Europa. Tijd om eventjes lekker ja, een, beetje, een beetje weg te dromen.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 Ik vind dat hele fijne muziek. Uh, we zijn nog niet uitgepraat, dat blijkt wel. Want de telefoon die blijft gewoon gaan. Aan de lijn heb ik Hans. Hans, goedenacht. Ja, goedenacht. En jij bent, je bent de eerste die het echt durft te zeggen, een eurofiel. Ik ben het op en top eurofiel. Op en top en zelfs. Heeft, en, en het heeft te maken dat wij bij de 40 jaar door Europa reizen met, uh, met kampeervakanties. En dan heb je ook internationaal contacten. En ik moet zeggen... Uh, wij, in het Oostland. We zijn uh, grotendeels al jarenlang verbonden met uh, Duitsland. Omdat wij vaak ook producten kopen in Duitsland. Uh, ik heb hoofdzakelijk uh, Duitse producten. En waarom? Omdat veel Nederlandse bedrijven toeleveringsproducten leveren aan de Duitse automobielindustrie. Ja. Dat kan van Datsburg zijn, dat kan van Bouten zijn, dat kan van alles wezen. Dus we zijn uh, wat dat betreft toch wel belangrijk voor de Duitse automobielindustrie. Dus dat heeft ook een stukje economie te maken. Maar wat, voor, de, voor, de, voor wat voor industrie zijn voor de Duitse? Nou, dat kan van uh, ik heb bijvoorbeeld voor kamers hier in, uh, in de buurt. Die maken uh, altijd veel de tijd al. De dashboarden van een pad, uh, dat melk nou, word wordt in haar gemaakt. Jij zit in de autobusiness. Al... Ja, ik, nou, nee, er worden een heleboel producten hier in Nederland gemaakt, die uh, overal in Europa worden gebruikt. Ja. Dus wat dat betreft hebben wij toch een Europese verbondenheid. Ja. Maar waar wij een kapot aan gaan, en dat is in jaren tachtig al ingezet, ik ben 40 jaar technisch geweest, dus ik kwam ook uh, bij de bedrijven binnen, en dat wordt een heel ander verhaal in, dat de koffieopvrouw meer weet wat in, gebruik, in, in het bedrijf uh, wordt uh, gebezigd als in de top, want die zitten allemaal in gouden in. Uh, wat we aan kapot gaan is de graaikultuur cultuur. Wat hier eerst, zowel in Nederland als in heel Europa de is een bepaalde groep mensen die verrijk krijgen. Dat is toffe jongens onder elkaar. En de rest kan geef ik te put in zinken. En dat is de verkeerde instelling. Wij zijn gewoon stuk gemaakt en worden stuk gemaakt door een enorme grijcultuur. Je ziet het met allerlei vormen. Je ziet het met de directeur van bodybouwcorporaties. Je ziet het met allerlei verbindenissen. En die ga je en die ga je en die ga je. En wezen zou het ontzettend, iedereen ontzettend goed kunnen hebben. Als we even dat al aan de kant kunnen zetten. Vertrouwen in de banken, de vertrouwen in de mensen, de managers, die moeten zorgen dat ook de mensen onder andere ladden ook eens goed krijgen. Maar ik, kan, ik heb vaak vragen, vragen. Uh, vertel mij eens nou een land binnen Europa waar het beter is als in Nederland. Daar pakken wij de kerven en rijden we daar naartoe. Nou, dan krijg je daar geen antwoord op. Kijk, laten ja. we hebben zelf onze ons uh, eigen uh, geleden, dat gezin met een hebben het goed. Maar wij behoren tot de vrekke Dat wil zeggen dat wij heel spaarzaam met onze centen zijn omgegaan. Wij zijn die toen niet overballig met dure vakanties. We hebben eigen woning gehad. Maar die hebben al die tijd gehad. De dan rente en je lost af. Ja. Of, he, ik bedoel, en dat geld werd weer gebruikt om een ander object te kopen. En dat daar weer geld is te dus We hebben zo mogelijk gebruik Waar woon je, je eigenlijk? Bent... Uh... Nou, dat ik. is euh, eigenlijk maar een Arnhem-omgeving. Ja. Arnhem-omgeving, oké, okay. echt in het dat oosten. Was het oost wat dan... Want je zei ja, net, ja, voor dat... de uitzending zei je, hebt zelfs de wasmachine, is, je koopt alleen maar Duits, ook huishoudelijke artikelen. Ja, of ook Duits. En uh, dat weet ik ook, dat weet wel iedereen. Maar Duits, be, ben dat... je dan niet gewoon een fan van Duitsland in plaats van een Euroview? Nee hoor, dat, dat, dat heeft ook te maken dat wij uh, Duitsland uh, nodig hebben voor een economie. Dat weten wij al. Uh, ja, ja, Duitsland, maar hebben we ook yes. Spanje en Italië nodig voor een economie? Nou, dat uh, is uh, uh, ook wel belangrijk. Maar Duitsland is een grote macht, die heeft enorme technische uh, ontwikkelingen op allerlei gebieden. Ja. Dus die heeft over de voorsprong. Maar wat ik ook eens kan zeggen, het is toch we vaak niet alleen Duitsland komen, maar Europees. We klagen allemaal, maar we kopen wel producten uit uh, Aziatische landen. Die totaal niet investeren in Europa. Nou, wat ben je dan mee bezig? We willen het allemaal goed hebben. Maar we kopen wel uh, Aziatische producten. waar de mensen van de werken. Oké, Dus, is, dus, dus jouw punt is, als, als we een mening hebben over Europa moeten we ook beter opletten waar we zelf geld in investeren. Gewoon met onze aanschaf van producten. We hebben hier een fantastisch goede bedrijf in Nederland, leggen we de naam Philips. Nou, die heeft er dan een ontwikkeling gemaakt, maar we kopen die Philips, we kopen die van Samsung, want die is dat zijn prijsvector. Ja. Toen, er zit wel een apparatuur die in Nederland wordt gemaakt, maar het is wel die contradictie. We willen het allemaal wel goed hebben, maar we willen allemaal in een eigen portemonnee kijken. En we kopen producten uit landen die totaal niet investeren, als ze minder we wel kunnen willen investeren in Europa. Nou, we zijn er mee bezig. Ja. Kijk, aan Werbes... Kijk, ik heb wel een ANW'tje en ik heb maar een klein pensioentje. Maar ondanks dat wij uh, een goed financieel goed beleid hebben gevoerd, hebben wij op moment een goed leventje. Kijk, aan een heleboel mensen, dat doen mensen toch zich, Die hebben meer geld opgenomen dan ze vrij kunnen verantwoorden. Nou, en die komen nou in de shit. Dat ligt wel aan jezelf. Ja. En even over van de partij van de linkshoek. Ik ben rechts, ik ben PVV-stemmer. Maar dan de positieve kant. Want ik, wij zijn dan heel snel mensen zijn bij de, de wijk uit. Wacht even, jij ben, bent een PVV-stemmer? Ja, ik ben een pvv -stander. En Een Eurofiel? Ja. Dat weg. is uh, een, een, een unicum, uh, denk ik. Nee, maar het wordt altijd verkeerd uitgelegd. Want het is waar ik zo wat de linkse kant heeft veroorzaakt uh, heeft aan een Randy. Dat wordt dan gezegd dat er is de PVV-touder schuld aan. Maar ik zou zeggen, waarom ik de PVV-man dan? Het is gewoon dat wij een probleem gehad in een die helemaal zag zijn door ja. de instroom van mensen die totaal geen interesse hebben in onze maatschappij. Ja, oké, okay. dat, dat is een heel ander onderwerp. Maar feit is wel, ja, nee, als, als die partij ik, aan de, ik, aan, aan, voor het zeggen krijgt, dan, dan stappen we allemaal uit, uit de Europese Unie en nee, nee, is het klaar nee, met de samenwerking? Nee, dat is uh, niet zo te zeggen. Het is alleen dat er geen ontevredenheid over bepaalde oorzaken in Europa. En daar is de PVV als een tegenpool. Dat was toen niet met, met meerdere Koek ook, dat was ook een tegenpool. Maar ik wil zeggen dat we PVV moet winnen. Nee, want we moeten gezamenlijk zorgen, zowel links rechts, of de middenpartijen, dat we uh, komen tot een, uh, een economisch goed, uh, goed land en ook onze economie. Dat we daar een hoop zien, niet dat we subsidies aan geven aan allerlei landen, vooral in Afrika, die uh, willen verdwijnen de taal en de verkeerde zakken. En zo blijft het circuleren. Wij hadden niet terrorische organisaties hadden wij een eer. Nee, iemand te zeggen dat we zelf in Europa dezelfde boek op kunnen halen ja. En eerst beginnen met ons eigen producten kopen. En wat vind jij, wat vind jij van de van de kritiek van mensen die zeggen als, als he, wat er nu eigenlijk gebeurt, dat, dat dat we een beetje de macht over sommige beslissingen kwijtraken als als, als de Europese Unie zeg maar, gewoon nou, doorgaat wat... in zijn huidige vorm? Dat is wel onzin, want je ziet een mooi voorbeeld van Amerika. Er zijn ook andere staten en er zijn toch wel eh, ja, maar eh, zijn ja. toch, toch maar autonomisch. Maar wacht even, we ik hebben denk... nu die regeling van met een noodtoestand, met die hele bankencrisis van nu. Als 85% van de Europese Unie ergens meer instemt, dan gebeurt het. Dus dan hebben wij geen veto-recht meer. Ja, ik geloof dat het allemaal een beetje... Sterk zeg maar wordt overtrokken. Ik doe, we hebben allemaal alle verbindingen met elkaar in Europa. Alleen we zitten in de goede fase. We kunnen niet zo zeggen. We kunnen, binnen een aantal jaren gaan wij uh, in, uh, in geweldige Europa. Maar we kunnen wel naartoe groeien. Ja, maar als we, het even, als we het even op scherp zetten. Dan betekent dus dat, dat jij voor een partij stemt die tegen de Europese Unie is. Terwijl jij een eurofiel bent. Dus voor de... Ja, nee, maar... Je kunt de negatief en je kunt de positieve kant van bekijken. Okay. Bedoel, het is het is een tegenpool. Kijk, je kunt wel zeggen ja, de VVD en de linkse partijen staan recht tegenover elkaar. Nou, Dan moet je iemand helpen die daar uh, toch een uh, eigen wakkers kut. Ja. Kijk, en ik wil niet zeggen dat PVV het moet vinden. Nee, je moet het samen doen. En het heeft niks te maken als met de PVV. Maar de VVD is ook een erg rechtspartij en die is wel voor ja. Europa. Ja, nee, dat, is, dat is die verwekking. Ik ben vrij, in principe, een twee-partijen-stelsel. Dat is een Je kiest voor de een, of je kiest voor, voor de okay. ander. Maar je krijgt nou tegenwoordig allemaal onduidelijkheden, allemaal de eigen zienswijze. En dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat loopt gewoon niet. Dat weten we gewoon. Hè? Okay. Ik bedoel, de, meneer De Aarde heeft toen die tijd al de infrastructuur en meer te houden. Want wat moest een arbeider met een auto doen? Dat was toch was, was, niks. Hij heeft hier zelf altijd heel hele voor vakanties. Maar donderdag het tent in donderdag een hij aan het vliegtuig. Okay. Daar hebben we dan meer van die meer kok gehad. Nou, waar zit hij nou? Meer de waal van de FNV, waar zit hij in? Nou, noem maar op. Ik doe, die zijn niet meer voor het belang van de, van de arbeider. Mijn opa was echt een arbeider. Die, echt een socialist, STMP, dat is gek. Het ontgroeit. Die mensen hebben geknocht en gevochten. Die hadden echt armoede. Ja. Nou, maar ik doe, en die je wel niks rechtstreeks elkaar gaan rijden. Maar we hebben te maken met die jongerij. Ik was 67 jaar, dus we hebben ook te maken. 70 met, jaar? Uh, zegt u? Hoe oud ben je? Zei je? Pas 67. 67. Eest maar we hebben op te maken met de jongeren die moet de toekomst hebben, anders veranderzaken het helemaal niet. We moeten zorgen dat er voldoende kennis is voor de, de... de kennis-economie. Want de een is landen, zoals Japan te Korea, die pakken ons allemaal in. Kijk maar, in de televisiezaken, dat is zo'n zaak. de technologie komt uit die landen. Nou, en dat is de verkeerde kant. Wij moeten zorgen onze kennis-economie. Hans, Hans ik, ik, moet je, ik moet je, want man, je gaat je man, kan een heel uren vullen met, met, met, met jouw... Nee, maar ik, wil, ik word er ook nog een beetje... Uh, van, van al die negativiteit. de zijn we okay. het een positiviteit en de zijn we het zo'n middelbok in de schuld komen. En dan moet je zorgen dat je ook een goed pleit uh, hebt. Nou, ik vind, het... ik vind je hebt een mooi punt gemaakt. Je bent en positief uh, over Europa en je stem PVV. En dat moet gewoon samen kunnen, vind jij? Nou, en dat is de contradictie. Okay. Want je met elkaar zou je en... kunnen werken. Aan noord en links of want Je hebt met elkaar te maken. Hey, nou, en en dan. Hand... Vinden... Precies. En, en als, het nou, als, als je nou ooit nog een baantje zoekt, volgens mij kun jij de eerste uh, beroemde seniorenrapper worden. Want je spreekt zo snel. Ja, maar ik doe dat even een voordeel. Als je snel spreekt, dan uh, krijg je de, de, de tegenpartij geen kans om na te denken. Oh. dat is een voordeel. Ja? Nou, ja? Dat, is, uh, dat is wel iets wat bij de beginnen. Ja, dat is een korte tijd. Ik heb vaak de ziekte van Parkinson. Daardoor heb ik een heleboel adem nodig. En ik moet een pauze pet uh, wat uh, proberen te vertellen. Anders uh, okay. ben ik wel even de draad kwijt. Maar nou. dat is ook weer positief wat ik aangewerkt heb. Dat is, uh, dat is dat goed was... gelukt vannacht. Ik ga je bedanken, Hans. Ja, en uh, blijf je jezelf geloven. Oké, okay, fijne nacht nog. Ja, ja wel, dag, je? Ja. Doei. Doei. Uh, dat was Hans, een Euroview en pvw stermer dat kan samengaan. Je ziet het niet vaak, maar uh, alles kan uh, in Dit is de Nacht. Ik heb aan de lijn, uh, ja, dames en heren, meneer De Jager. Maar niet Jan Kees, toch? Nee. Nee, nee, nee ook geen familie, nee. Oh, nee. nee. Nou. Maar ja, wel, wel nee. ook een mening over het onderwerp. Ja, nou, ze had ik niet gebeld natuurlijk. Ja. En uh, mijn complimenten voor, voor, uh, voor dit onderwerp, voor de uitzending. Want het is een geweldig interessante uh, ja, uitzending. En ook uh, mijn complimenten voor de vorige sprekers. Dus alleen bij de vorige ja, moest ik net heel eventjes uh, moest ik in de remmen schieten. Want uh, ja, die meneer die, die was goed bezig, ja. dacht ik. Maar ja. die zegt inderdaad, uh, ja, ik, ben, ik ben eurofiel. Uh, maar ik stem ook op de PVV. Nou, of die meneer die zit in een identiteitscrisis, ik weet het niet. Nee. Uh, je kunt natuurlijk van alles roepen dat het allemaal uh, samengaat. Je kan ook roepen, ik ben de koning van Lombardije. Maar dat betekent nog niet dat ik het ben natuurlijk. Ja, nee, ik vond en, het ook een uh, beetje opvallend. Nee, nou, ik, ik, ik ben eurofiel. In die zin, uh, ik, uh, ik, ik heb zo het vermoeden. En het is moeilijk om dat altijd met, uh, met, met feiten te staven. Maar dat men op zich met hele goede intenties ooit dat verdrag van Maastricht heeft getekend. Ja. En uh, geen oorlog meer op het continent. Nou, het is allemaal prachtig. En uh, tot, uh, om de pret nog groter te maken, zeg maar, de feestvreugde moesten we ook maar gelijk aan één munt geloven. Ja. Ja, en daar ging het fout. In die zin uh, dat men nooit een goed controle of sanctioneringsapparaat heeft ingebouwd. Dus we hebben elkaar allemaal plechtig beloofd, nou, uh, die 3% die, die is heilig. Ja. En uh, als we daar boven gaan, dan, uh, ja, dan kom je in de problemen. Maar ja, ja dan, als het puntje bij het paaltje komt... Dan, uh, dan, dan blijkt dat natuurlijk een uh, bladmiddel, een papieren tijger. Want, want we kunnen niks. Precies, want feit ja, blijft niet. natuurlijk... Mens, volgens mij had, had gewoon niemand verwacht dat het zo uit de klauwen zou lopen. Nee, maar dat is natuurlijk heel naïef. En wat dat betreft verbaas ik me wel eens... over de, de, de werkelijk uh, soms stuitende naïviteit van politici. Ja. Uh, je hoeft alleen maar naar... naar ja, ...een paar goede economen te luisteren... ...en dan, dan hoor je iedere keer weer hetzelfde verhaal. Uh, de economie is, is een... ...en ik ben, ik ben geen econoom, laat ik dat vooropstellen, ...maar ik, ik vind het wel een heel boeiend uh, gegeven. Dus ik, ik uh, lees er wel eens wat over, ik volg het... ...en ik heb, ik heb twee vaste economen waar ik, uh, ja, die, die ik echt volg... ...qua columns of... Uh, Namelijk? Uh, de ene is Kees de Kort... ja die vertelt iedere dag zijn uh, verhaaltje van, uh, van hoogstens een minuut of vijf uh, op BNR-radio. Ja. En de andere is Rick van der Ploeg. Oké. Okay. Nou, Rick uh, van der Ploeg is natuurlijk zo'n, het is, is niet voor niks, hoogleraar op, uh, wat is het, uh, Oxford geloof ik, Oxford uh, Universiteit. Ja. Nou, en, en daar doseert hij het vak economie, dus dat is niet, we hebben het hier niet over een krullenjongen. Precies. En, ja, dat maar, was... maar wat leer jij van die twee? Nou, dat zou je allemaal uh, wel zeggen. van Luister, uh, dat we nu een financiële crisis hebben, uh, dat is op zich niet zo vreemd. Dat, dat is de geschiedenis van, ja, van de mens. Ja. Het is allemaal conjunctuurgevoelig. Hè? Dus het gaat een, uh, weet ik wat, 20, 30, 40 jaar goed met ja. een bepaald deel van de wereld. Of 100 jaar voor mij apart. Hè? Wij, wij vieren al feest vanaf de gouden eeuw, geloof ik. Dit de deel van de wereld. Met een paar uh, zwarte tussengaten. Ja, en, uh, maar dan komt het meestal dan wel weer goed. En dan, uh, ja, nou ja, nu hebben we echt de poppen aan het dansen. Uh, wat dat betreft is Rick van de Ploeg, maar ook Kees de Kort daar heel duidelijk uh, over. Nu, nu Rick van der Ploeg niet meer echt in de Kamer actief is als, uh, als staatssecretaris of als Kamerlid, yeah. is hij natuurlijk wat vrijer om te zeggen wat hij vindt. Hè? Ook al is het een PvdA, man. Ja. Yeah. En, en, en Kees de Kort, uh, ja, die, die heeft een eigen bedrijf, uh, is econoom en adviseert bedrijven en, en, en mensen uh, ja, hoe ze met geld moeten omgaan. Dus die is ook niet echt gebonden. Nee. En wat wilde ik nu zeggen? Uh, oh ja. De stuitende uh, naïviteit had je, je over? Ja, nou ja, we, inderdaad, want we hebben het altijd maar over crisis. Maar uh, eigenlijk zouden we volgens die twee heren dat woord crisis nou langzamerhand eens moeten uh, vergeten. We hebben te maken met een depressie. Ja. En dat, is nog, dat is nog een gaatje erger. Precies. Dus, dus wij onderschatten die situatie uh, behoorlijk. En ja, wat dat betreft kun je dan... Want daar, daar ging de discussie natuurlijk over. Ben je een echte eurofiel? Ja, we zitten in dat schuitje. We kunnen er eigenlijk niet meer uit. En het is natuurlijk heel gemakkelijk voor wilders uh, om heel populistisch te gaan roepen... we moeten uit de euro en... en... Uh, we moeten weer terug naar af. Uh, dat, is, dat, is, dat is leuk gezegd. Ja. Maar als je hem zou vragen, maar die kans krijg je nooit. vertelt u ons dan eens hoe dat het dan moet? Ja, ja dan houdt het op. Nou, dat werd bij, bijvoorbeeld bij, uh, bij Nieuwsuur werd het gevraagd hè, door Twan van uh, hoe gaat het nou als we dan naar de gulden overstappen? Wat, wat wordt precies. er dan precies gedaan? Ja, dan weet het eigenlijk ook niet zo goed. Nee. Dus, dus laten we, uh, ja, ik, ik bedoel, ik, ik wil de pret voor andere mensen niet bederven, maar laten we ons nou gewoon op het ergste voorbereiden. Uh, als, je, als je kijkt naar de depressie uit de jaren dertig, van de vorige eeuw, ja, dat is natuurlijk een een groot bloedpad geweest. Uh, en, en dat heeft jaren geduurd voordat de mensen daar een beetje fatsoenlijk uh, overheen waren. Ja. Yeah. Ja, dat gaan wij allemaal nog krijgen. Ja, denk je echt dat het zo erg wordt? Ja, zeker te weten. Nogmaals, ik, ik vertel het niet. of Ik, ik, ik wil geen soort... Uh... Maar, maar roep je dat niet ook? Hè? Want uh, ook als die, als die econoom of ja, dat zegt van... Uh, uh, het is geen crisis, het is depressie, het is allemaal veel erger. Je maakt het toch ook gewoon erger... door dat allemaal maar steeds te roepen met z'n allen. Ja, nou ja, dan krijg je natuurlijk die mensen die altijd roepen van... dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Ja, maar ju juist uh... met conjunctuur, hè. De conjunctuur, dus als het afhankelijk is van... Ja, maar is, dan... dit, dit heeft niks meer met een self-fulfilling prophecy. Te maken. Je, kunt, uh, wel, je kunt zelfs wel honderd miljoen keren uh, roepen van uh, we gaan er allemaal uitkomen en over een jaar is het afgelopen. Ja. Maar uh, ja, dat is niet het geval. Zo werkt het niet. En nu zitten we in die, in die grote ellende en uh, we hebben natuurlijk een groot politiek probleem. Want kijk, het is natuurlijk ergens een keer fout gegaan. Nou ja, daar moet je een hele hoop schuldigen voor aanwijzen. Het heeft me niet zoveel zin om te zeggen dat was... De hoofdschuldigen. Nee. Of daarin bij dat ondertekenen van het uh, verdrag van Maastricht. Uh, ja, daar hebben ze toen uh, geblunderd. Wij, dat weten we allemaal wel. Maar het, het grote probleem is uh, dat we natuurlijk uh, te maken hebben... met een financiële wereld die, als het een beetje verkeerd gaat... en we geven die mensen een vinger en ze nemen je hele hand... ja de hele wereld op zijn kop zetten, economisch ja. gezien. Door fouten en door hebberigheid. En dat kun je niet uh, zo 1, 2, 3 veranderen. En ook niet zo 4, nee. 5, 6... Nee, de, dus de politiek zou eigenlijk een, een soort uh, controlemechanisme moeten hebben, wereldwijd, over die financiële wereld. Dat als je die mensen echt de vinger geeft, ze pakken die hele hand, die ja. hele klauw en voor je keer krijg je, je blote kont. Dat is natuurlijk lastig, want dan heb je het echt over het uh, uh, uh, geen kapitalisme, geen uh, vrije markt. Ja, dat is een alles... andere discussie. Ik ga niet zeggen dat ik, dat ik uh, tegen, uh, tegen iedere vorm van kapitalisme ben, ja. maar de balans moet ergens goed zijn. Ik ben ook geen. Echt uh, communist of socialist in die zin. Dat ik zeg van nou we gaan nou met z'n allen uh, op meneer Roemer stemmen. En dan komt het in Nederland wel goed. Zo werkt het niet. Zo werkt de wereld niet. Ja, nee. Daar is de wereld veel te groot voor geworden. En ja uh, ik, ik twijfel niet aan de, de goede bedoelingen van de beste man. En ik, uh, ik, vind, ik vind DSP ook een hele sympathieke partij. Laat ik dat voorop stellen. En ik voel de vraag al aankomen, waar ga jij op stemmen? Straks, op 12 september. Nou, nou. Om je heel, heel, heel, heel eerlijk de waarheid te vertellen, ik zou het nog niet weten. Nee. In ieder geval geen VVD. Dat, dat, dat, dat neoliberalisme, dat ben ik wel beu. Oké. Okay. Maar, maar, nog, nog eerder ja. niet de VVD dan de PVV? Nee, geen PVV zeg. Ah, oh, precies, ja. Uh, nee, dus die uh, valt als ja. eerst af en daarna de VVD? Wat zeg je? De PVV valt als eerst af en daarna de VVD. De VVV valt als eerste af, de VVD valt af. CDA. Ja, het CDA, daar is ook niks van over. Nou, misschien wel. Uh, ja, dan wordt het moeilijk, want dan begeef je in het andere kant. Ja. Nou, uh, GroenLinks, ja, dat vond ik vroeger een hele sympathieke partij toen mevrouw Hassema nog uh, met Sepp te zwaaiden. Nu ja. vind, ik het, uh, ja, vind ik het een uh, amateuristische bedoeling geworden. Ja? Ja, vind ik wel. Vind ik hartstikke jammer. Moet ze weg, ja, uh, mevrouw Sap? Nou ja, ze zou. Uh, Laat ik het zo zeggen, voor mij ook ze niet weg. Want uh, volgens mij is ze op financieel gebied uh, erg uh, goed <laughs> uh, bij de tijd en bij de piek Dus, dus ja. die kan wel degelijk wat betekenen. Maar het is, het is niet het uithangbord wat mevrouw Halsema was. Nee. nee, dat is zeker. Absoluut niet. Het is ook niet, en, niet uh, op te volgen, hè, zoiets natuurlijk. Nee, nou, ja, kijk naar die ordinaire vechtpartij met, uh, met Tovik Dibi, hoe dat gegaan ja. is. Ja, een beetje gênant. Het was echt genant En ja, ja er komt, wat hou ik dan over als kiezer straks? Uh, SP. De SP en de PvdA. Ja, of D66? Dat, ja, nou ja, uh, D66. Uh, ik, ik, ik, ik ChristenUnie kan ook nog, hè? Doe gek? <laughs> wat zeg je? ChristenUnie kan ook nog, doe gek. <laughs> nee, nee, nee. We zijn wel links, nee. hè? Nee, ik, ik gun de jongens van de Bible belt uh, al het goede, hoor. En... Uh, <laughs> Ik ben blij dat ze er zijn, want uh, ze kunnen soms echt wel een spiegel voorhouden. Maar nee, ik, uh, ik ben een heilig, uh, heilige voorstander van uh, secularisatie. Uh, dat is een tot mooie tot woordspeling. In, ja, tot in de puntjes, zeg ja. maar. Dus, nee, nee. Een heilige voorstander van secularisatie. <laughs> ja, Nou, ik, ik zou niet weten waar ik op 12 uh, september op uh, moet gaan stemmen. En het gekke is, en dat is nog het ergste en ook het meest trieste, denk ik. Ja. En, ik denk dat de partijen het onderhand allemaal ook niet meer weten in zo'n crisis, want, want dit hebben die mensen natuurlijk ja waarschijnlijk niet zien aankomen. Nou, nee. ja, dat, dat vind ik wel. Ik vind dat het meest verband. Ik heb ook hier ja, je, je kan het gewoon niet meer overzien. Dat, dat is een beetje nee. de conclusie. Niemand zag die hele crisis aankomen. Niemand zag die banken omvallen. Het feit ja. is dat ondanks al die slimme mensen die, die er allemaal heel veel verstand van pretenderen te hebben, die, die, dat is een beetje les. Die snappen het soms ook gewoon niet meer. Nee, precies. En dan denk je, op wie moet ik nou nog mijn vertrouwen stellen? Ja. Dan toch... nou gaat het maar aanstaan. Je zou het er bijna gaan geloven. Ja. <laughs> nee, maar ik ga, ik ga niet op de PVV stemmen. En ik, uh, ik, ik, ik wil iedere discussie met de uh, fanatieke PVV'er uh, aangaan. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee, het jammer is ze bellen nooit. want uh, ik, nee, ja, ik, ik wou ik net zeggen. De, de mailtjes die, die komen maar binnen. Uh, ja. Want, uh, ja. Van, van PV, uh, PVV stemmers. Ja, dat hebben ze dan toch van ome Geert geleerd, denk ik. Want uh, ja, die geeft het goede voorbeeld. Als het, als het echt op moeilijke vragen gaat, dan, uh, dan, is het, dan houdt het even op, hè. Ja. Dan loopt hij verder, hè, met die bodyguards. Nou, ik vond het wel frappant. En ik, ik ben niet per se van de anti-PV-hets. Ik ben absoluut uh, geen aanhanger, maar ik, ik sta open voor alle meningen. Maar ja. ik vond wel. Ik, ik heb dat interview bij Nieuwsuur gezien met Twan Huis. En ik vond het bijna een beetje kinderlijk hoe aan op elke vraag zei... ja, en wij gaan de grootste partij worden... en ons programma wordt uh, de grootste en de beste op 12 september. Ja. Wat de ja. vraag ook was. Ja, denk hey, we, gaan, we gaan het afsluiten, uh, ja. uh, meneer de jager. Hartelijk dank voor, uh, voor je mening vannacht. Ik vond het uh, erg helder en nuttig. En succes uh, met de uitzending. Hartelijk dank. Oké, okay, tot ziens. Doe. Doeg. En uh, laten we ook gewoon het onderwerp afsluiten. Het is even klaar met Europa. We gaan er gewoon lekker uit met muziek. Ik vond het erg nuttig om met u van gedachten te wisselen. Vanacht uh, dat doen we uh, waarschijnlijk over een paar weken weer. Maar eerst eventjes toto met Albi over you. Some